...alleen in het uiterste noorden en op de Wadden bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden... ...waardoor de noordoostenwind voelt het iets kouder aan. Morgen vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Dit was het NOS Journaal. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht... ...voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM. Goedemiddag, Ruud. Goedemiddag. Hoe is het nou? Ja, goed. Ja, gaat het goed? Even kijken hoor, waar zit ik al hier? Daar. Ja, de, de, de computer is zo langzaam. Ah, ja, daar is hij. Het he. he, he, jongen, jongen. Nostalgie vindt komt. Hier zijn de vinyljaren. Muziek van LP en single tussen 1955 en 1985. ik nee, kon die anderen niet meer vinden. Ook kon die anderen niet meer vinden? Oh, dus microfoon staat over. Ja, tuurlijk. Oh. <laughs> Zo vind ik dat ook wel weer. Uh, Hoe is het nou? Nou, ja, goed. Het is mooi weer, hè? Ja, het is gelukkig wel. Dus dan hoop ik wel dat ik een paar zomerse plaatsen, platen heb. Ja, ik heb de Dolly -dots mee, hè? Dat is <laughs> <Ja>. hartstikke zomers. <laughs> Gezellig, de Dolly dots. En de, de confrontatie gaan we weer leuk doen. Ik ben benieuwd wat we gaan doen in de confrontatie vandaag, maar dat... Uh... Wacht, zal is een week hetzelfde, toch? Ja... Hey, maar welke nummertjes ik vandaag ga doen? Oh! Dat moet ik even uit, uitzoeken. Oh, ik kan gaan lopen. Ja, ja. ja, dat bedoel ik, kan gaan lopen. Ja. confrontatie kan gaan lo ja, lopen. Ja. O, Goedemiddag, luisteraars. Ja, we waren even aan het converseren, zo. Dat gebeurt ah, wel eens <laughs> we Staat mijn microfoon trou zacht trouwens? Of ligt dat uh, dan mij? Ligt dan mee? aan jou? Oh, ligt ja. aan mij. Ik vind het best wel hard staan. Oh, oh, nou ja, oké. Okay. Als jij dat vindt, dan geloof ik. Ja, me. ik kan hem niet harder zetten. Oh, nou, dat is jammer dan. Kan je ja, nou, koptelefoon wel harder zetten? Nou, ik heb hem al... Uh... Kijk, Maurice, de Dolly Dots. Ja, Leuk, hè? Special prijs voor jou? Speciaal voor jou meegenomen. Ah, vind, ik voel me helemaal vereerd. Ik vind ja, de Dolly Dots heel... Ja. Een... Ja, dat komt er vorige week, hè? Dat, dat, dat komt door José die zei dat, de Dolly Dots. Oh? Of zei ik dat? dat weet ik niet. Nee, geef Jose maar de schuld, vind ik wel Ja, Jose, wie is dat? We beginnen gewoon met nummer 1. Oké, ja, gezellig. Maar uh, dit is weer de finale dames en heren. Welkom dat u er bent. En uh, heel gezellig. Rick uh, Jansen voor u en Maurice Mulder als technicus. En uh, we gaan weer proberen er een leuk uh, twee uur van te maken vanmiddag. Met, u weet het natuurlijk, uitsluitend muziek van LP en single. Naar nou, is Niet helemaal, waar, maar. Nou ja, mijn telefoon weer. O, oh. zit er oh, oh, oh. Nou, laat me bellen hoor. Ja, laat me bellen. Ja, laat me bellen. Dan bel je zomaar terug. Ja, bel zomaar terug. Wat wou ik nou zeggen eigenlijk? Oh ja, uh, vernieuw, uh, ja, soms doen we ook wel eens wat uit de computer natuurlijk. Dat kan bijna niet anders. Zo, zoals dit liedje wat je nou op de achtergrond hoort. Ja, dat is uit de computer. Well, maar maar ja. dat mag wel even ja, dat is mijn eigen tune, dus dat mag. Vind ik ook. Hè? Huh? Vind ik ook. Ja, toch? Ja, helemaal okay. mee eens. Nou, laten we maar gaan beginnen. En uh, we beginnen met de Dolly Dots gewoon. We gaan gelijk de stemming er even ingooien. Lekker met die de... Waarom eigenlijk de Dolly Dots? Nou, ik zou je vertellen, ik heb natuurlijk vroeger in de tijd nooit één LP van de Dolly Dots gekocht. Hè? Dat kan ik nooit. begrijpen. En weet je hoeveel ik er nu thuis op staan? Uh... Zeven. <laughs> Oh, ik denk, je hebt ze allemaal. <laughs> nou, ik denk dat het ze bijna allemaal zijn. Ik heb zeven LPs, was het dan geloof ik? En uh, ja, dat komt eigenlijk, want ik, ik heb een tijdje bij een andere radio station ook wel gewerkt. En... Ze hebben 19 uh, plaat uiteindelijk. Oh, nou, dat ben ik maar niet. Maar ik, ik, ik heb er een, in ieder geval Ik een stuk of 13, 12 LPs. Ja. Nou, het album wat, we nu, wat ik nu mee heb, dat is Take Six. Oftewel Take uh, Name 6. En uh, nou ja, kon, ik, ik was het vertellen, ik, uh, ik werkte in de tijd bij een radiostation. En daar zat ook een ziekenomroep in hetzelfde pand. En die hadden een hele grote discotheek. En die waren ze aan het opruimen omdat alles in de computer stond. Dus die waren al die LP's af en dan kwam ik weer daar aan. En dan stond er op een tafel, stond en nog maar weer 50 LP's of zo, weet je wel. Ah, oh, netjes. Ja, en dan kon je er lekker uitzoeken en zo. Nou, daar zaten die dolliedos. Dus ik heb ze wel meegenomen. voor niks vind ik wil ik ze wel hebben, toch? Ja, dat lijkt me wel. Ja, vind ik wel. Als het geen euro heeft gekost? Nee, ja? helemaal niks helemaal niet. Nou, maar het is ook wel leuk hoor. Ik, ik ken die meiden persoonlijk natuurlijk. Althans een aantal daarvan heb ik uh, persoonlijk gekend. Uh, Angela Groothuizen, Ria Briefies. die helaas al overleden is. En uh, wie? Ria Briefies. Is ja. een van de zangeres, ja, ja, ja. van de doordacht. Die is ik, helaas. Ik al... Angela Groothuizen die helaas al overleden is. Nee, nee, Ria Briefies is ja, overleden. Ja, Angela overleden. Groothuizen die zit in allerlei jurys tegenwoordig. Ja, daarom. Ik dacht wel. Uh, de... de... Ja. Maar die ken ik. Uh, die ken ik dus ook uh, persoonlijk. De, uh, leuke meiden zijn dat. En uh, nou ja, daarom dacht ik van, goh, laat ik nu eens een keer een LP van de Dolly Dots meenemen. Gezegd, take six. En het eerste nummer wat we ervan gaan draaien heet Dance With Me. Hier zijn ze, de Dolly Dotjes. Wat een dotjes. Wat een dotjes, hè. Haal jij mijn vader Ja, Dat heb ik eens gedaan. We zijn de pakken nummer twee van kant één. Oh, oké, okay, gezellig. Gezellig, hè? Ja. De Dolly Dots. Ja, Zes de Dolly meisjes, Dots. zes vrouwen, zusjes voor altijd, hè? Wat zeg je nou? Zes meisjes, zes vrouwen, zusjes voor altijd? Ja. Dat plaatste ze uh, toen in die robotvertentie. Ja, dat klopt inderdaad. Ze waren zeer hecht, uh, die zes uh, dames. Dat was op zich al een wonder. Zes dames, een groep van zes dames ja. heb die... Die, die, die het nog, nog met elkaar kunnen blijven vinden ook. Dat is, dat is op zich al, uh, al, al uniek te noemen. Maar het, het was ook een leuke groep trouwens. En, en, en het was een goede groep hoor. Vergis je niet. Want het waren allemaal dames die uh, in het verleden al hun sporen in, in bandjes en zo in het Noord-Hollandse circuit. Vooral boven het kanaal hadden... Uh, een spoor al hadden verdiend, daar. En het was eigenlijk een idee van Henk Geels, van het gelijknamige evenementenbureau in de tijd, om, uh, om zo'n dergelijke groep op te zetten. dat was natuurlijk in de tijd van Luf en Beep en weet ja. ik het allemaal niet. En uh, ja, Henk dacht natuurlijk in de tijd van, nou, dat zijn er allemaal drie, dus laat ik het lekker dubbel opdoen. Ik neem er zes. Ja, dat doe je goed natuurlijk. Herbert Maar hij had, uh, dat hij het goed gezien had met deze dames, uh, dat uh, dat bleek wel waar te zijn, want het werd uh, een heel groot succes, de dames Dolly Dots. Nou, het is wel eens leuk om ook dit soort dingen ook eens in ons programma te draaien. En uh, we, u weet, we streven altijd naar een zo groot mogelijke variatie. Vandaar dat we nu doorgaan naar Cum Laude. Cum Laude, dat is een uh, project dat is in de tijd opgezet door Rick van der Linden en Rijn van de Broek. Ze hebben twee LP's gemaakt. De eerste LP uh, was onder andere ook met een... Uh, hoe heet dat mensen? Getty Kaspers erbij. Van, van, uh, van Teach In. Uh, in de tijd. De, de, daar werd ook dus bij gezongen. De tweede LP uh, was instrumentaal. En het leuke van die tweede LP van uh, Com was. Dat ze, men, Rick en Rijn. Dus een verbinding aangingen. Een samenwerking aangingen met Tom Parker. En ja dat zijn alle drie mensen, vooral Rick en Tom Parker natuurlijk, zijn alle drie mensen, of alle twee in ieder geval, mensen die veel hadden met klassieke muziek en vooral ook het combineren van uh, klassieke muziek met moderne pop-ritmes. Tom Parker was dat nu bekend vanwege zijn New London Choral en uh, Rick van der Linden natuurlijk vanwege Exception en Trace. Uh, Rijn en Rick hebben elkaar een tijdje uit het oog uh, verloren. Er is nog een uh, vrij knetterende ruzie geweest, zo uh, in die, uh, begin, uh, halverwege de jaren zeventig. Dat, dat liep toen allemaal niet zo goed. Maar het was toch op een gegeven moment wel weer leuk. Dat beide heren elkaar weer vonden. En weer een prachtige plaat maakten. En die tweede LP van Cum Laude. Die heb ik hier dus voor me liggen. En daar gaan we een stuk van draaien. Bewerkt door Tom Parker. Het is oorspronkelijk van Georg Friedrich Hendel. En het is natuurlijk een heel bekend stuk. Het heet The Water Music. Hier dus Cum Laude. Mooi hè? Ja. Prachtig, ja. Hè? Vind je het? Ja, eigenlijk wel. Ja, vind ik ook. Ik vind het schitterend. <laughs> ik vind het zo mooi. Jongen, jongen, jongen. Hier is nog een plaat. Oh, gezellig. Oh. Ja, moet alleen nog even kijken. Want. Um, goed, dat was de Water Music dus van uh, Georg uh, Friedrich Hendel. En uh, dat uh, was bewerkt door Tom Parker. Overigens is het uh, eigenlijk half Exception wat hier al, uh, al meespeelt. Want Peter Leeuwen, de Leeuwen, de drummer van Exception, doet op deze plaat ook mee. Verder, uh, Wim Esset uh, speelt uh, de bas. En dan hadden we ook nog Charlotte Bon die de viool doet. Straks, Dat hoort u straks nog wel iets van. Um, Charlotte Bondus, die doet de viool. En uh, Erika Waardenburg, die speelt harp. Dat, uh, en voor de rest volgt er straks nog wel wat meer informatie. Goed, we gaan naar uh, iets heel anders nu. Want we hebben natuurlijk, zoals ik al zei, we hebben een, uh, een uh, lekkere variatie. En... Uh... We beginnen met een, uh, een nummer of beginnen. We gaan verder met een nummer van Dire Straits en ik heb een prachtige dubbel LP van Dire Straits meegenomen dames en heren. Een live LP en die heet die Alchemy Tour, uh, dat is prachtig of Alchemy heet die eigenlijk gewoon. En dat is Dire Straits live. Een prachtige dubbelplaat, maar. Uh, vreselijk mooie muziek staat van de heer Mark Knopfler en zijn trawanten. En we beginnen met een nummer dat heet Once Upon a Time in the West. En het zijn allemaal een beetje lange nummers loop ik maar eens, dus je hebt niet zoveel te doen. Goed, Once Upon a Time in the West heet dit nummer van Dire Straits. Ah ja, en welke LP staat die dan? Oh. Two Young Lovers, Tunnel of Love, oh, heb ik je Tele Telegraph Road, so Solid Salt Rock, en going home. Oh, Meer heb ik niet. Oh, nou, dan komt er nog een. <laughs> het is een beetje chaotisch vandaag, geloof ik. Ja, een beetje rommelig, maar, nee, maar dat maakt niet uit. Maar geeft niet. Dan moet hij hierop staan. Maar ik wil uh, zo. <laughs> het gaat altijd lukken. Ja, dat is deze, ja. ja. Oké, okay, oh. had ik, ik had hem de verkeerde plaat gegeven, dames en heren. Wat erg. Oh. Maar ja, u weet het, in dit programma is het nog eenmaal altijd chaos. Dus dat zijn we wel gewend. In ieder geval komt de hij de de hier. Once upon a time west. in the West. Dire Straits. I'm <laughs> just Ja, we niet helemaal draaien, want we hebben nu 13 minuten en dat zou een beetje oneerlijk zijn tegenover de andere artiesten hè, die we er vandaag ja. we gaan die ruzie maken onderling ja. zo dat ze het ja, vaker willen. Allemaal, en uh, daarentegen de jury zit op hoge poten. Oh, is dat zo? Ja. Okay. Mark Knopfer speelde de gitaar hier en deed de vocalen. John Iles Ilesley, of Ilesley moet ik zeggen, denk ik. Uh, deed de bas Alan Clark, niet Alan Clark, maar Alan Clark. <laughs> Die naam kom je zo vaak tegen. Ja. We hebben Alain Clark, we hebben Alan Clark, dat was ook de zanger van de Hollies. We Hier en weer een Alan Clark-drummer. Verder hadden we Hal Linders, die speelde ook gitaar. Terry Williams speelde drums. Uh, additional keyboards werden gedaan door Tommy Mandel. En de saxofoon, die heeft u in dit nummer niet gehoord, door Mel Collins. En verder. Uh, was er ook nog Nederlandse inbreng. Jij wel, heus waar. Want de percussion wordt gedaan door Joop de Korte. <laughs> oh, het is echt zo, het staat Ja, hey, ik geloof je. Joop, Joop de Korte. Goed, nou, we gaan uh, naar het camera lopen, dames en heren. Want uh, het is weer zover. Is de jury weer zover? Ja, de jury is er. Gezellig. Wat zijn ze er eigenlijk? Ja. Ja? Nee. Oh. Ze zit in het zonnetje buiten, voor de, op het terras. Op het terras. Bij de buren. Oh, nou, dat is altijd gezellig. Maar ze hebben, ze hebben een radio, radiootje in hun oor, dus dat ja, komt wel goed, denk het ik. komt allemaal goed, in. daarom. Het kan raar lopen! Ja, meneer Jansen, het kan raar lopen! Ja, en uh, de mensen die al vaker luisteren natuurlijk weten ze langzamerhand wel wat het is. Voor de mensen die er vandaag van nieuw zijn bijgekomen... Uh, ja, wat is het eigenlijk? Uh, dat zal ik het even vertellen. We hebben namelijk een superhit. Een mooie hit. En uh, daarvan hebben wij dus ook de Nederlandse cover. Ja. En we hebben hier een deskundige jury. Bestaande uit drie uh, notabelen uit Zandvoort vandaan. Alleen, dames en heren, wij mogen hun namen niet noemen. Want ja. ze willen niet herkend worden. Helemaal Pietkeur niet. Nee. Oh. doe je nou toch al? Wat doe je nou toch weer? Sorry. Dat zou je niet doen. Nee, die zitten niet tussen. Dus verschilt. Nee. scheelt. Okay. Goed. Die jury die gaat het beoordelen. En die mag dan oordelen of de cover er mag blijven. Dan wel... Um... Vernietigd wordt. En uh, dat vernietigen, nou ja, daar hebben we diverse middelen voor. We hebben hier een heimmachine staan, we hebben een, uh, een zaagmachine, we hebben een uh, toilet waar hij doorheen kan. Dus ja. met andere woorden, we hebben. We genoeg... hebben een raam die stuk mag waar hij doorheen gegooid mag worden. Uh, ja, ook nog. Dus we hebben uh, genoeg middelen om die cover. Uh, te vernielen, zal ja. ik maar zeggen. Maar we hebben ook een, een heel mooi, groot applaus Klaas. en als hij wel goed is. Als hij wel goed is, ja. Maar ja, goed, Maurice, jij bepaalt het. Jij, jij hebt van mij de verantwoording gekregen om dit uit te zoeken. Ja, helaas. Wat uh, we vandaag gaan doen, dus uh, vertel maar. Wat gaan ik bied mijn excuses al voor staan voor, het, uh, voor, voor de, de cover. Oh. Het uh, origineel is van Paco. Paco. Ken je die? Nee. Mooi. Amor de mi amor. Amor de mi amor. Ja, mooi ja. hè. Laat me horen dan. Die ken toch wel? Oh ja, nou wel. Lekker zomers. Ja. Maar ja, ik weet niet dat die man Paco heet. Ja, ik ben deze. Nee. Ja, ik si te digo lo que fuiste. Una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros.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 Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amores mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente eso no se enterará Qué galo con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Ulelele.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 Amor de mis amores, reina mía, que liefde, mijn no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal liefde, mijn liefde, mijn liefde, mijn conseguirás que no te nombre nunca?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 ja, dat was hem, dan, Baco, met Amore Amoradia. Hoe was het weer? Amore di amore Miamoradia. Nou, ik ga nooit Spaans meer, want dat wordt helemaal niks. Nou, no nou, nou. No. Si. No. No? No. nou. Nou, nou. No. No nou. Nou, nou, No, No Nou, nou, nou, nou. Juist. Nou ja. Dames en heren. U weet hoe het gaat. Ja meneer Jansen, het kan, hè? He, ja, nou, leg het eens dus uit, meneer Jansen. Hoe ik gaat heb, het? Nou, ik heb het al zwaar vaak aangelegd. Nee, we, we krijgen nu de cover. Ja, en die is uh, <laughs> Conny van de Bos en Wim Rijken. Ja, met, nou. met een mooie titel. Ha? Stapel gek op jou, Stapel gek op jou. Ja. Oh. oh, echt waar? Je moet eigenlijk hoger gaan praten, Hij is ook meteen wat hoger. Ja, Ja, Connie ja, had ook wel een lage stem. Ja, Wim volgens mij ook. Ik ja. ben benieuwd, ik ook Jury, opletten Jury, wakker blijven ik zit er wat te dansen, is bij leidbaar Een lach, een warm lijf, twee mooie ogen Dat is waar ik jarenlang naar zocht Ik was het zat, dus ik ontstak mijn vuurwerk De vond sloeg over en ik was verkocht Ik wist wel dat het met je zou gebeuren eens komt de grote liefde op je pad Je fantasieën krijgen duizend kleuren Je bent vandaan af zuinig op die schat Stap een gek op jou, schreeuw je van de daken Samen alles maken, samen naar de top In vuur en vlam staan, volkomen uit je dak gaan De liefde op zijn kop, stap er geen op jou, schreeuw je van de daken. Samen mag alles maken, een eindeloos bestijn, In de buren vlam staan, volkomen uit je dag gaan. Explosie. De Dat die hitte nog bestond Cupido, Apollo, wat een hartstocht Ik kwam, ik zag en ik overwon De allermooiste dingen in je leven Gebeuren als je eventjes niet kijkt Zo'n liefde teelt je op en geeft je vleugels Je voelt je sterk en als een worst zo rijk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 Explosie, de mooie maar te zijn. Samen gek op jou, schreeuw je van de daken, samen alles maken, een eindeloos te zijn. In de vuur en vlam staan volkomen uit je dak gaan. Explosie, de mooie maar te zijn. Zullen ze, met, uh, What, hey? Zullen ze dit ook met carnaval gaan draaien? Wat hier? Zullen ze dit ook met carnaval gaan draaien? Nou, dat denk ik niet. <laughs> ik denk dat dit uh, een van de vergeten singles is of zo. <laughs> In de... Ja, ik vind het zo jammer. Ik vind het zo jammer van die Conny van der Bos. Want dat. Ja, mensen is helaas veel te vroeg overleden. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Maar ik vond dat was dan een zangeres die altijd best wel hele mooie en ook goede liedjes had. En als je dan. Ja, tot zoiets. Nou ja, ze nee. zal het waarschijnlijk beschouwd hebben als. Nou, ik doe het even tussendoor. Eh, want die gozer, die kan even dus echt een paar niet zingen. Erbij. Ja, die erbij dus Die kan Die kan niet zingen. Maar de zing. muziek ook die op de achtergrond, als je het vergelijkt met het andere nummer. Het is, is helemaal niks. Moet je. Moet je even horen. Dus dit is het origineel. Ja. En dan heb je hun. Ja. Dat is toch... Uh, ja, dat is... Uh, dit, dit is veel voller, veel, veel mooier. Ja, maar dit zijn... echt e deze herrie. Ja, maar dit, dit, die eerste zijn ook echte instrumenten. En dit is allemaal weer... Want zelfs het gitaartje wat erop zit, is volgens mij een Sinterhuis. Dus, uh, maar goed, het is niet aan ons, Ruud. Het is niet aan ons. Ik vind het wel dan mooi... We zit, dat... zitten de jury weer volledig te beïnvloeden. Dat mag helemaal niet. Ik vind wel mooi het uh, contrast dat erin zit. Dus ja. het is makkelijk. Oké. Okay. Nou. Dank. Oh, <lacht> zo, zo, zo, zo, zo. Nou, de jury is... Uh, gedecideerd, mogen wij wel stellen. Die is uh, duidelijk. Dat is heel duidelijk. <lacht> zo. De morgens, ja. Jongens, rustig aan rustig met, met die dag. knoppen. Ja, kalm, toch. Maar we gaan door met de LP's. Want ja, uh, beter. Voor, je, voor je het weet zitten we alweer in het nieuws en zo. En, ja. en uh, je weet wat omhoog gaat, moet ook in de vallen. Hè? Want uh, dat is nog helemaal zo. Ja. Dus. Uh... Ja, je zegt. wat <laughs> goes up must come down. Oh, nou, dat is een waarheid als een koe, natuurlijk. Nee, nou, het ligt eraan als je in ruimte bent, niet? Nee. Maar dan, dan blijft het zweven of.? Uh... Maurice, we zijn onder water. Dan hallo, stijgt het toch? Hallo, weer. Earth Calling. We zijn, <laughs> gewoon, we zijn hier gewoon op aarde, weet je wel. Mooi. Dolly Dots dus. Met What Goes Up Must Come Down. En dat is nog eenmaal een wet de, waar niet aan valt te ontkomen. Als je iets omhoog gooit, komt het ook weer naar beneden. Dat is nog eenmaal zo. Kom luiden. Rick van der Linden, Rijn van der Broek, Tom Parker, Peter de Leeuwen, Charlotte Bon en uh, Erika Waardenburg... deden aan dit uh, fantastische project uh, mee. In uh, 1988 is dit zo'n beetje... Uh, gekomen En het leuke was dat in diezelfde periode, uh, uh, toen ik Laude dus bezig was, uh, met dit project dat ik zelf een keer toen met, uh, met de heren heb mogen meespelen. Dat vond ik fantastisch. Dat was... Uh, het was een project van uh, zoveel jaar bestaan van de Virato. Ik denk 50 jaar of iets dergelijks van, uh, van de Virato in uh, die tentoonstelling, weet u wel. En er werd een groot uh, galaconcert gegeven in het Amsterdamse Concertgebouw met het Orkest. En uh, ik mocht daar dus meespelen met Rick en Rijn en uh, Peter de Leeuwen, die was daar ook bij. En dat was, dat was echt wel een belevenis hoor, dat zou ik je wel vertellen. Dat kan ik me nog herinneren als de dag van gisteren. Dat was... Uh, alle grote jongens uit de Nederlandse muziek deden daar wel aan mij. Pim Jacobs was erbij, onder andere heb ik ook. Uh, uh, en die Christiani was er zelfs bij. Zo? Dus ik, ja, nou, die ging nog lang uit op zijn plaats. <lacht> en ja, dat zou ik nooit vergeten. Dat, die man die kwam die trap af en die ging lang hard op zijn plaats. Hè? En zijn en, en, en, <lacht> gitaar bleef gelukkig heel. En de man stond op, liep naar de rand van het podium en toen deed zijn armen wijd Zo van, weet je wel, op zo'n manier van: uh, dank u, dank u, dank u. <lacht> en daar kregen dus ook een gigantisch applaus voor. Dat was nou, dat, dat dat is vakmanschap. Het dat is ja, vakmanschap. Um, dit stuk wat we, wat we nu gaan horen, dat heb ik dus in de tijd ook met de heren meegespeeld. En dat vond ik toch wel een hele grote belevenis. Want Rick van der Linden, dat weten we. De mensen die mij een beetje kennen natuurlijk wel, was een goede vriend van me. En eigenlijk wel mijn, mijn grote leermeester. Nou, het stuk uh, heet Mozart. Rick van der Linden, Rijn van der Broek en Tom Parker. Zo, leuk is dat, hè? Heerlijk. De heerlijke muziek is dat gewoon. Ja. Lekker, daar word je vrolijk van. Zo'n zo trompetje. Heerlijk. Maar gebaseerd op een. Uh ik dacht een symfonie van Mozart. Uh, het heet ook Mozart. Het is, het is een een of andere symfonie. Ik weet even zo niet welke. Maar dat kunnen we altijd nog wel even uitzoeken. In ieder geval Mozart en het arrangement. En de hele productie van dit stuk was van Tom Parker. En natuurlijk hoorde u de Rijn van de broek op trompet. En Rick van der Linden op uh, alle, alle mogelijke toetsinstrumenten in dit stuk. Voornamelijk het harpsichord. Oftewel het klaversymbol. Uh, dire Straits. Ja. The die Private. Alchemy. Een uh, nummer dat uh, in de tijd, uh, dat verbaasde me dat ik dat net even las. Een nummer dat zelfs uh, week, een aantal weken op nummer 1 gestaan heeft van de Nederlandse single top 100. Ja, en dan gewoon een Nederlandse top 40 ook. Heeft oh, hij ook ja. nummer 1 gehaald. Ja. Dus dat, is... dus dat was voor een uh, nummer als dat. Uh, ik denk dat je dat vandaag de dag niet meer zou, uh, zou gaan redden met zijn. Vijf, met, vijf uh, weken heeft hij nummer 1 gestaan in de single top 100. kwam ja. nummer 2 binnen. In de ja. eerste week, tweede week meteen op nummer 1. En in de Nederlandse top 40... Uh, in de vierde week reikte hij de positie nummer 4. En ja. heeft hij vier weken opgestaan op nummer 1. Ja. Kwam dus... binnen op 23, daarna 8, daarna 3... en daarna dood uit 1. Wat weet je dat allemaal goed. Ja, je, mooi, je, hè? je bent toch ook een wandelend encyclopedieer? Ja, ja, goed hè. Ja, fantastisch. Um, dire Straits Private Investigation. In dit geval dus de live-uitvoering. Hier komt hier 7 minuten lang. Zo. Dank checking out the reports and I'm digging up the dirt you're getting me all sorts and it's the line of where we're going with treachery and treason well there's always an excuse for where to find the reason okay, Ja, schitterend, hè? Ja, eigenlijk wel. Prachtig, Mark. Live uitvoering van Private Investigation. Zeven minuten lang. Maar ja, dat is het uh, punt van deze LP te staan. Hoofdraaglijk van die lange nummers op. Maar goed, oké. Okay, we krijgen er nog meer. Straks, na het nieuws. Ja, dat klopt. En oh, na het uh, nieuws ook de confrontatie, hè? Ja, die krijgen we ook nog, hè? Ja. Tjie. Ik ben benieuwd wat het allemaal gaat worden. En heb je niet nog een leuk muziekje? Even je zo achter ons geklept. Nee, joh, dat heb ik allemaal geen zin in. Want we gaan gewoon nu naar het nieuws toe. Oh, gaan we nu naar het nieuws? Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur.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 Aan de Libische kant wachten nog eens tienduizenden mensen tot ze de grens over kunnen. De VN-vluchtelingenorganisatie roept op honderden vliegtuigen te sturen om mensen te evacueren, anders dreigt er een humanitaire ramp. Frankrijk en Groot-Brittannië bereiden zich voor om Egyptische vluchtelingen die nu in Tunesië zijn terug naar huis te brengen.